Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Steeds minder mensen kennen de gevaren van de aanwezigheid van het kankerverwekkende asbest in hun huis. Staat in een onderzoek in de opdracht van Milieu Centraal. Velen weten niet wat ze moeten doen om het asbest te laten verwijderen. Toch moet iedereen met een asbestdak actie ondernemen. Want vanaf 2024 is de aanwezigheid van asbest helemaal verboden.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 In het Amazonegebied is het afgelopen jaar bijna 8000 vierkante kilometer van het regenwoud verdwenen. Dat is de sterkste afname in tien jaar tijd, meldt de Braziliaanse overheid. Wetenschappers dringen al jaren aan op een betere bescherming van het regenwoud. Het bos is belangrijk voor het tegengaan van de opwarming van de aarde, omdat het grote hoeveelheden broeikasgas opneemt. In Frankrijk wordt nog steeds geprotesteerd tegen het verhogen van de brandstofprijzen. Actievoerders in gele hesjes blokkeerden gisteren bij Calais de oprit naar een snelweg. En eerder gisteravond dreigde een man een granaat te laten ontploffen bij een tankstation. Hij is aangehouden. Op Facebook staat voor vandaag een grote demonstratie aangekondigd in Parijs.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 Haltsema vindt dat vrouwen zelf moeten kunnen kiezen... of ze een boerka willen dragen. Het weer. Vooral in het zuiden, zuidoosten en oosten valt er regen. Elders is het zo goed als droog. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep... bij Vijfhuizen 3 drie kilometer door werkzaamheden. De vertraging loopt op tot bijna drie kwartier...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 Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak, arm, bedoel de alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Je bent! Weet... 2018. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik. En de eindredactie is, was en is in handen van Gerry Rutte. De techniek en de muziek is van Cor Draaier. De presentatie deze week is uh, Gerry Rutte. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen. Goedemorgen. De koffie wordt uh, door Gert van Kuik uh, geschonken. De thee trouwens ook, en het water. water. Uh, wat u net hoorde was de Barracuda Dream Band met Zandvoort. Het is een remix van 1998. Uh, dankjewel Cor voor uh, de muziek die je weer uitgezocht hebt. En ik heb een paar mooie nummers erbij gezien. Heb je mooi gedaan. Wat gaan we doen uh, vandaag? We beginnen met Astrid uh, Soetemuller. Die zit al bij ons. En dat is ons maandelijks gesprek over het pluspunt. En daarna... Nou, dan krijgen we, dat is leuk, Marianne Rebel. Zij heeft een, een heel lief uh, boekje geschreven, een kinderboekje. Lis het museummeisje. Goed, en dan eindigen we het eerste uur met het jeugdcircus School. Elke woensdagmiddag in de Blauwe Tram. En daar komen Vladimir en Irada... Ik zei het net nog in één nee, keer en nu ging... ging ik stotteren. Maar goed, dat maakt ja. niet uit. Die komen straks ja, en dan leuk. hebben we even een kleine pauze. dan ja, gaan met we even nieuwschappen doen. En dan krijgen we, uh, ja, dan krijgen we uh, voordelige zorgpolis voor de Zandvoortpashouders. En Ada Klarenbeek komt daarover vertellen. Uh, van het Sociaal Wijkteam is zij. Heel belangrijk ook. En dan gaan we praten over uh, het grote... De, de grote informatiedag voor senioren in de blauwe tram. Dat is op 28 november. En verko van Ankem van de seniorenverenigingshandvoort ja, komt erover praten. zit over in de Het wordt bestuur. een gigantische markt. Ik ja. uh, ja, ja. zal er ook bij zijn. Oh, leuk. Ja. Ja. Ja, Helemaal het goed. Het sociaal werkteam is er ook. Dan krijgen we Bart Seubering. Hij kon vorige week niet, dus hij is het nu deze week. En hij, uh, ja, voor, vroeger had hij een zaak in de, in de Haltestraat uh, Beachnet. De beach net, ja. Maar door, ja, door uh, omstandigheden is hij uh, daarmee gestopt. En hij doet vanuit huis toch weer alle mogelijke computeren. Het bloed Diesel. kruipt waar het niet gaan altijd, kan hebben. Deze mensen ja. moeten iets doen met computers. Ja. En we eindigen met uh, Sandra Lissenberg. En zij heeft het over de zicht op Zandvoort. Het is dat een zijn boekpresentatie. Die, de columns, de columns hè? zijn, he, zijn ge, gebundeld. Ja. Ja. Goed, we beginnen met Astrid. Goedemorgen, Goedemorgen Astrid. Astrid. Goedemorgen dames. Fijn dat u er weer bent. Ja, vind ik ook leuk. Heel gezellig. Ja. Altijd gezellig. Ja. Je hebt een, uh, een, een mooi lijstje, zag ik, meegenomen van uh, waar je het over wil hebben. Ik zeg uh, brandlos. Brandlos. Nou, ik wil het vandaag graag hebben over contactgroepen... zoals dat zo mooi heet. Um, ten eerste uh, heeft Pluspunt een contactgroep voor nabestaanden. Um, he, we, we, mensen hebben uh, soms hun dierbaren verloren... en uh, ja, kunnen dan echt behoefte hebben om daar met anderen over te praten. He, want voor een nabestaande is het soms heel moeilijk... om de draad weer op te pakken na, na een verlies... Van een dierbare. En dan is het soms heel fijn als je ja, je verhaal, je ervaringen kan delen met anderen. En ook steun kunt ervaren aan elkaar. Um, dus Pluspunt biedt die mogelijkheid aan mensen die een dierbare hebben verloren. Om in een groep uh, ervaringen te delen. En dat is elke tweede donderdag van de maand. Uh, van 10 tot 12 uur. Uh, en het begint vanaf 10 januari. En deelnemen is uiteraard gratis. Uh, u krijgt natuurlijk ook een kopje koffie of een kopje thee. En um, nou, u kunt zich aanmelden voor deze uh, contactgroep. Dan volgt er een kennismakingsgesprek op donderdag 22 november. Hé, hey, dat is al, al geweest. geweest. Nou, dat heb ik dus niet gezegd. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. U kunt natuurlijk contact opnemen met Pluspunt uh, als u interesse heeft in deze contactgroep. En de groep wordt begeleid door twee ervaringswerkers. Die ruime ervaring hebben met het begeleiden van, van mensen die, uh, die, die een dierbaar ja, is hebben verloren. Zij hebben ook persoonlijk ervaring in hun leven met, mm -hmm. uh, met verlies en rouw. Dus dat is... Uh, ja. Ja, ja, maar het is echt wel een ding, hè? Dat mensen die dat hebben uh, ervaren... Die, uh, die weten hoe het is om bepaalde dingen weer te kunnen oppakken. Mm -hmm. ja. En hoe opnieuw contact te kunnen leggen. Want soms dan gaan mensen van je weg. Weg, hè? Klopt. En andere ja. mensen komen naar je toe. Ja, het is, uh, ja. is een... Uh, ja. En het praten over verlies en rouw... is niet voor iedereen makkelijk en nee. vanzelfsprekend. En het gebeurt maar al te vaak... dat mensen dat heel erg in hun eentje blijven doen... en zich daarin dan heel eenzaam voelen. En dat ja. is dus niet altijd nodig. Daar is best hulp uh, voor uh, beschikbaar. En zo'n... Zo'n contactgroep kan dan een mooi begin daarin zijn. Ja, want ja. Mensen zeggen gauw van uh, ah, je moet doorgaan en zo, weet je wel. Maar dat kun je. Wat tekenen? ik ook wel wil zeggen is dat het dus niet alleen voor ouderen is. Hè. Natuurlijk is het zo dat ouderen eerder iemand verliezen hè, Omdat ja. qua leeftijd. Maar ik kan me herinneren dat ik bij Pluspunt hm. werkte en dat er een, een jonge, jonge vrouw aan de balie kwam. Die haar man was verloren ja. en hm. had nog een heel jong ja. kind. En die had ook gehoord over deze groep. Ja. En die vroeg hoe ze zich kon aanmelden. En toen dacht ja. ik, wat goed. Wat ja. dapper dat je komt. Heel knap inderdaad. Ja. Ja. ja, Ik vind het ook heel knap als mensen dan toch die drempel over durven stappen. Ja. En toch uh, ja. Ja, binnen Hulpzoeken, durven zeg maar, komen om, om hulp te zoeken. Ja. Ja. Ja. En inderdaad... Dus je kunt inderdaad zeggen dat het dus voor alle leeftijden is. Precies. Het ja. is ja. Maakt niet uit. alleen voor ouderen. Voor ouderen. Maar ja, een verlies kan iedereen overkomen ja. op elke leeftijd. Dus ja, de groep is voor, uh, voor mensen van alle leeftijden ja. uiteraard. Ja, ja. ja zeker. Nou. Mooi hoor. Mooi. Ja. Nou, de tweede contactgroep waar ik, uh, waar ik het over wil hebben dat is de Toon Hermansgroep. De Toon Hermansgroep is een, uh, een lotgenotengroep voor mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad. En deze groep komt elke tweede maandag van de maand bij elkaar om half elf in pluspunt. Um, nou, en ook hiervoor geldt, het is een contactgroep. Hè, dus de deelnemers wisselen aan de hand van, uh, van een bepaald thema ervaringen met elkaar uit. En bieden elkaar steun en krijgen ook informatie en advies. Want de groep wordt namelijk begeleid door een oncologieverpleegkundige. En dat is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in, in kanker. Ja. ja. Um, ja, de, de, de nadruk ligt heel erg op het delen van ervaringen ook met elkaar en het uh, geven van steun aan elkaar. Dus dat, ja, dat uh, wordt door heel veel deelnemers als heel prettig en, en helpend ervaren. Uh, het, het kan bijvoorbeeld gaan over voeding of over zwemmen met een stoma. Of het uh, kan ook gaan over vermoeidheid, angst, onzekerheid en dat soort thema's komen ook weer de delen hè, met elkaar. Ja, uh, ja. Het delen inderdaad uh, over allerlei ontwerpen rondom het onderwerp mm -hmm. kanker. Maar ja, ja daar komt zoveel bij kijken inderdaad. En elke vorm van kanker brengt ook weer zijn eigen ja, uh, problemen, uh, problemen, met, problemen zich met zich mee. Ja. Dus uh, het is heel fijn om dat met elkaar in een groep te kunnen delen. Ja. Uh, op vrijdag 14 december is er een bijeenkomst met deze groep. Uh, van half elf tot twaalf uur dan is er een, uh, ja, een open bijeenkomst, zeg maar. En daarna vanaf uh, januari elke tweede maandag van de maand... van half elf tot twaalf uur. En uh, opgave is niet noodzakelijk. U kunt gewoon, gewoon binnenlopen ja, op nee. vrijdag 14 december... Of eventueel vanaf januari maandag. En waar is het? Maandag. In welke in de Blauwe Tram of in Noord? Nee, het, is in, uh, het is in Noord, in de ja. Vlemingstraat, waar, uh, waar Pluspunt uh, zit. En, ja, uh, ja, ook de, deze deelname is natuurlijk gratis. En ook de koffie en de thee wordt natuurlijk uh, ja. gratis uh, beschikbaar gesteld. En is dat elke maand, hè, Astrid? Elke tweede maandag van de maand. Van de maand, oké. Okay. Ja, ja. Vanaf januari. Ja, en als mensen deze informatie nog willen nalezen... kunnen ze altijd kijken op de site hè? Ja. Ja, van plus, Pluspunt. Ja. Of ze kunnen even bellen... Hè, 5740330. Het telefoonnummer ja. van Pluspunt. Uh, en die 14 december is dan eenmalig op een vrijdag. Maar vanaf januari gaat het dan op de maandag, okay. uh, elke tweede maandag van start. Ja. Heel goed. Nou, dus dat, is, uh, dat, was, uh, dat waren de contactgroepen. Ja. Uh, wat heb je wil... nog meer? Ja, wat heb ik nog meer? Nou, ik heb nog twee vacatures, twee ah. vrijwilligersvacatures. Uh, de ene vacature is een, uh, ja, er wordt een, een, een Bali-medewerker gevraagd bij de Blauwe Tram. Nou, Blauwe Tram is natuurlijk het wijksteunpunt, inmiddels wel voor iedereen bekend. Uh, mooie ontmoetingsplek voor iedereen met allerlei activiteiten en diensten. Um, en het wordt daar steeds drukker. Dus vandaar dat er uh, meer enthousiaste vrijwillige Bali-medewerkers nodig zijn. Uh, voor met name de maandagmiddag, maar eventueel ook op andere dagdelen. Uh, het takenpakket bestaat uit het aanspreekpunt uh, zijn en contact kunnen leggen met bezoekers. En uh, informatie geven aan bezoekers, uh, receptiewerkzaamheden... lichte administratieve handelingen. Een beetje ervaring met een computer hebben. Simpele telefoon- en computerhandelingen, inderdaad. Ja. Dat is wat de vacature inhoudt. Heb ik nog een andere vacature, ook voor de blauwe tram... Uh, even kijken, dat is een, uh, een vacature voor een leraar, introductiecursus biljarten. Ach, kijk, hé. Hey. Dus, dames of heren die uh, het leuk vinden om het uh, leraarschap biljarten op zich te nemen, wees welkom om te solliciteren. Als je een goede biljartter bent, ja. dan ja, is leuk. dat de mogelijkheid om, uh, om ja. daar je kennis te delen met mensen. Precies, nou kijk, want er is al een, een succesvolle introductiecursus geweest en met heel veel enthousiasme is dat ontvangen. En daarom zijn we opnieuw op zoek naar een leraar of lerares die een introductie kan geven in de wereld van biljarten op vrijwillige basis. Het gaat om een cursus van zes lessen in de blauwe trim. Uh, in de leesruimte naast de bibliotheek. Ja. En wat zijn de uren dat dat gegeven wordt? Nou, dat, dat kan ik op dit moment niet vertellen. Maar uh, mensen die geïnteresseerd zijn... Uh, nodig ik uit om uh, contact op te nemen met, uh, met de blauwe tram. En kunnen ze misschien zelf de tijden ja. indelen? Precies. Nou ja, ik zou dat dan bespreken, want er zitten daar twee vrijwilligerscoördinatoren. Dat zijn Hans Ruurda uh, en Bo Panter. U kunt contact met een van hen zoeken. Uh, heb je nummer, ik heb ook van een telefoonnummer meenemen? inderdaad. Uh, 06 3380 ja, Mooi. Dus dat nou. waren de twee vacatures die ik graag met, uh, ah, met de luisteraars leed, wilde delen. Ja. En dan wil ik graag afsluiten met uh, ja, toch nog even wat over de locomotief te vertellen. De locomotief is een open inloop voor mensen met een kwetsbaarheid in de blauwe tram ook. Uh, de locomotief is van start gegaan in september en het wordt eigenlijk steeds gezelliger daar. En uh, ja, uh, het leuke van de locomotief is uh, dat mensen worden uitgenodigd om op basis van hun eigen interesses en talenten... Uh, samen met elkaar het programma te sa samen te stellen. En, uh, dus, dus dat is een belangrijke uh, visie die in de blauwe tram ja, wordt nageleefd. En voor de rest is dat gewoon heel gezellig. Er is koffie, er is thee, er worden spelletjes gedaan... er worden ervaringen en verhalen uitgewisseld. En uh, nou, ik denk dat dat voor alle mensen, voor senioren, met een kwetsbaarheid... Hè, het kan zijn dat je net een... een, een, een, een, een ...diagnose dementie hebt gekregen of net Parkinson of een ander soort kwetsbaarheid. Nou, voor iedereen staat de locomotief uh, open, ja, open. Ja. en u bent van harte welkom om deel te nemen. Ja, en er is natuurlijk bij de opening van de blauwe tram waren er allerlei plekken... ...waar mensen zeg maar ja. uh, konden snuffelen aan ja. de activiteiten ja. op de blauwe tram Precies bij ja. De, ja. In, ja. De, in het centrum... Ja. En dus iedereen die daar naartoe komt... die ja. kan natuurlijk ook een verwijzing krijgen... naar een activiteit die bij hun past, eventueel. Ja, precies. precies. Dus ja. Het, is, het is altijd zinvol om daar naartoe ja. te gaan. Ja, het is altijd Ga zinvol. Kijken. Inderdaad, ik, ik nodig mensen echt uit om te komen kijken. Maar ook voor mantelzorgers. Hè. Mensen kunnen ook hun mantelzorgen meenemen. Want elke... Uh, om de week op de dinsdag uh, uh, is er ook een mantelzorgconsulent aanwezig. Dus ook mantelzorgers zijn van harte welkom en kunnen ook hun vragen daar dus kwijt. En de locomotief is elke dinsdag van 10 tot 12. En als u uh, blijft lunchen, dan is het tot 1 uur. En de kosten zijn 3 euro per keer en 5 euro als u blijft lunchen. Met de lunch. Nou. Ja, dat zijn de kosten ja. ook al. Nee, niet, precies. En die is al begonnen hè, de locomotief? Ja, de locomotief ja. is al begonnen. En, daar zijn en uh, daar is daar veel animo voor? Uh, nou, dat, dat, dat begint echt lekker ja, op gang te komen nu. Ja. Het wordt steeds gezelliger. En ja. Uh, ja, we merken ook gewoon aan de deelnemers. Die beginnen ook echt hun draai te vinden. Dus het is, ja, en er zijn ook veel vrijwilligers aanwezig. Ja. Dus uh, ja, zonder Het gaat ook heel druk worden hè, in de blauwe trein. Ja, het wordt steeds drukker ja, daar. Ja. Ja. Ja. ja. De opening was wel. al een heel groot succes. Hè? Jullie ja, hadden absoluut. ongeveer op 200 ja. Ja. mensen gerekend. En ja. hoeveel zijn er uiteindelijk geweest? 500 volgens mij. Ik durf het niet uit mijn hoofd te zeggen. Ja, maar uh, wel een heleboel. Een heleboel. Ja, ja. Ik had gezegd dat de locomotief het laatste onderwerp was. Ik wil toch nog uh, één ding toevoegen. En dat is uh, uh, ja, het programma Samen Ouder van het Oranje Fonds. Uh, daar hebben wij het afgelopen jaar het Plannen voor Mannen project uh, voor ontwikkeld. En Welzijn op Recept. En uh, nou, Welzijn op Recept is er voor mensen die zich soms eenzaam voelen. Of die eigenlijk behoefte hebben aan meer contacten. Of juist meer onder de mensen te komen uh, naar activiteiten of uh, uh, ja leuke uh, ontmoetingsplekken nou uh, meld u gerust aan uh, u kunt zich aanmelden bij mij Astrid Soetmulder want ik ben projectcoördinator uh, via het telefoonnummer van pluspunt 5740330 en ook plannen voor mannen is een project wat ook onder het oranje fonds uh, uh, project valt en uh, nou, onder andere bestaat hij uit een kookcursus voor heren. Nou, inmiddels is hij al aardig bekend ja, aan het worden, ja, ja, de kookcursus ja, ja, ja, ja, ja, ja. voor heren. Het ja, gaat als een hoort. lopend vuurtje. Ja. Fred Paap, de kok, doet het echt ja. geweldig. De heren zijn super enthousiast. Er wordt heerlijk gekookt. Het ruikt altijd heerlijk in het pand... Dus uh, ja, deze cursus gaat ook ongeveer half januari opnieuw starten. En ik heb nog één of twee plekjes over. Dus meld u aan heren. Het is echt ontzettend leuk om zo lekker met koken uh, met bezig ja, te zijn. Leuk. Voor iedereen die dus die telefoonnummers niet heeft kunnen onthouden. En niet zo erg goed met de computer is. Loop binnen. Loop binnen bij Pluspunt in Noord of bij de ja, blauwe Terecht in het centrum. Ja. Ja. En daar is altijd iemand aan de balie die nu de informatie ja. kan geven. Ja. Onze, onze balie is uh, van, van 9 tot 5 bemand. Dus uh, u kunt daar altijd met uw vragen terecht. Nou, zo. Heb je alles nu gezegd wat je wilde zeggen, Astrid? Even denken. Uh, ja, volgens mij wel. Nou, ja, dank dankjewel. je wel. Graag gedaan. Wij gaan muziek draaien. Onze, heel... onze volgende gast is daarmee gelijk aangekondigd. <laughs> dank je wel, Astrid. En uh, tot zometeen.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 maar nu is het gewoon een lekker bij. Marianen Mariane. Zo'n meisje dat dan leest op mijn feest. Marianne, Marianne, Ik wilde dat ik haar was geweest.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 Vroeger al een en een moeilijk lijf Maar nu is het gewoon al lekker bij. Marianne, Marianen Zo'n meisje had eens van de profeet Marianen, Marianne, Ik wilde dat ik adem was geweest Marianne, Vroeger zat ze bij in de klas want wilde weten wie ze was. Vroeger had ze kakkers en een mooie en Maar nu is het gewoon. Ja, nu is het gewoon al lekker bij. Marianen, Marianne, Zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Marianen, Marianne, Ik wilde dat ik het was geweest. Marianne, Marianne, Zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Marianne, Marianne. Ik wilde dat ik adem, ik heb nog nooit zo'n mooie introductie gehad. Cor. Nou, dat willen we dus net zeggen. U hoorde allemaal: Marianne van. Eh... Jan Lelieveld, nog nooit van gehoord. Nee, nee, maar ik, moet, er, ik moet hem niet, hebben. Er, kijk, <laughs> en dat is een mooie introductie, Marianne Rebell. Ja, goedemorgen, ons, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zwingend achter, achter de microfoon. De, <laughs> en dat op zaterdagochtend. Ook dat vroeg. nog, na de vrijdag. <laughs> je bent hier, Marianne, voor ja. een heel lief boekje wat je hebt geschreven. Het is een debuutboekje debuut van jou, hè? Als, als, als schrijfster, hè? Als, als... Oh, jeetje. Te oh. veel eer, denk ik. Uh, ja, het debuutboekje. Ja. Als schrijfster. Nou, dat is te veel eer. Uh, laten we het zeggen. Een hoofd vol warrigheden. Opgeschreven. En uh, ja, in liefde. En het heet Lis het museummeisje. Juist. En wat is, wie is Lis? Ja, dat is een... een um, um, een vraag die ja, misschien heel, heel even moet uh, toegelicht worden. Uh, er zijn soms dingen in dit dorp waarvan ik zo ongelooflijk veel hou... Uh, dat er uh, wendingen zijn in mensen hun leven... En in dit geval is het mijn kunstvriendin, vriendin Hilly Jansen. Voor de rest wil ik daar niet, uh, en niets over zeggen. Zeg Want wat dat... je wil, Marjan. Oké, okay. dat, uh, dat is prima. in ieder geval, uh, de wending in het leven is dan een, ja, op, op één hoop van warrigheid in je hoofd. Hoe kan je een vriendin... Uh, omarmen zonder opdringerig te zijn. Want mm -hmm. uh, men heeft gewoon zijn tijd nodig. En uh, Liz is haar kleindochter. Jullie uh, oh. woont in Zandvoort. In, uh, uh, maar is ook directeur van het Sandvoorts Museum. Mm -hmm. uh, vervolgens lig je dan in je bed. En je hebt echt waardeloze nachten. Om te bedenken hoe je uh, haar zou kunnen ondersteunen. Dan is er een educatieprogramma in het Zandvoortsmuseum. Daar ben ik voor gevraagd. Dat is duurzaamheid en kijken naar kunst. Dan moet je dingen voor bedenken. Het museum is zelfstandig. Dus ze moeten ook inkomsten hebben. En uiteindelijk schrijf je dan dingen op... Uh, ...s morgens als je uit je bed kruipt. En dan uh, heb je een paar zinnen. En die zinnen worden blaadjes. En dan heb je zo, uh, weet ik veel, zes A4'tjes vol. Ja. En dan kijk je daar eens naar en dan denk je... je Mina, eigenlijk zou dat heel leuk zijn... ...om daar een boekje van te laten maken. En dat uit te laten uh, brengen door het museum. Zodat er weer wat geld binnenkomt. Ja. En Liz het museummeisje is dan... De kleindochter van Heel. Ja. En Heel uh, speelt in het museum. De museumvrouw voor mij. Zodat het niet te zwaar beladen wordt. Maar heel liefdevol gaat Liz op pad. In uh, haar project Duurzaamheid. Om het strand schoon te krijgen. Het, Eigenlijk wat, wat eigenlijk dit dorp gewoon heeft... met al zijn gezeik en gefiet en gekrakkeel, weet ik veel wat allemaal... is dit dorp het meest tofste dorp van Nederland. Je zit bij de kapper. Je vertelt je hoofd vol narigheid. Je vertelt je hoofd vol mooie nieuwe ideeën. Uh, Plony die krijgt kippenvel op de arm en zegt... rebel! Woensdag bij mij thuis. Ja. Oké, okay, want daar zit mijn man, Leo Deteman, grafisch vormgever. En die moet dit horen, want daar moet een boekje van komen. Oké, okay, nou, hele rete gezellige avond. En goed gegeten, goed glas wijn. En het boekje wordt dan bekeken, of de A4'tjes. Nou, we zitten dan ook nog een keertje in de dorpskroeg. En dat wordt dan gewoon rondgebasuind. En daar zit dan mijn... Dierbare, lieve vriendje. Peter van Leersen. Oud-hoofdredacteur van een aantal dagbladen. Nou. En. Nou, ik wilde wel eens in kijken. Kijken wat er is. Nou, die cirkel is dan rond. Daar wordt teruggekoppeld naar, naar Leo, grafisch vormgever. En ze, nou, weet je, al die tjus, die moeten eruit. Kinderen zijn veel pinterder als dat rebel laat doen voorkomen. Maar ik heb geschreven in liefde voor een meisje van twee. Ja. Maar die lezen nog niet, dus die <lacht> ouders moeten dat voorlezen. Dus het, het staat dat handdoekje, handjes, voetjes, teentjes. Dus als je dat moet voorlezen, ja, dan is zo'n editor heel erg goed in om je dan gewoon even een, een ja, terechtwijzing oh ja, nee, te nee, geven... Ja. van als je dit voor moet lezen, dan ben je gewoon je tanden kwijt... aan het eind van het boekje met <laughs> ja. al die tjus. Want ja. uh, dat moet anders. Daar ja. moeten plaatjes bij. Ja. ja. ja. Dus Hilly gesproken, God heel, dit heb ik in mijn hoofd. Wat vind je ervan? Voor ons museum. Helemaal te gek. Dus Hilly is haar list gaan ontwerpen... Maal uh, elf stuks. Die hebben we ja dus in een, een boekje, of dat heeft Leo eigenlijk gedaan, uh, voor elkaar gezet. En in liefde, en werkelijk in liefde van alle mensen hier in dit dorp, die het omarmen, nou ja... Ik, ik mooi, heb gewoon snap, al he? een paar keer zitten ja, janken. Dat, mooi, dat ja. ik denk van mijn god, wat gebeurt er hier in dit dorp? Dat dit zo omarmd wordt. Nou, en dan koop ik natuurlijk een staatslot bij, uh, bij Bruna. En dan ga ik dat ook vertellen. En dan zegt die ongelooflijk lieve Sjaak van Mar. De eerste vijftig boekjes komen hier ja. uh, na vier uur zaterdag. En daar ga ik me, me echt mijn stinkende best voor doen om die dingen te verkopen. Dus bij Plony kan je het kopen... Ja. Bij het Zandvoort Museum, waar het in eerste instantie vol bedoeld is, dat educatie en dergelijke. En bij de Bruna, dus hoe gelukkig kan een mens zijn nee, leuk, maar ja, helemaal top. Wat leuk, ja. Ja. Maar nou, je en, hebt een een demo voor ons. Ligt, uh, de, daar staat lis op, hè? Met een de hartjes. De stoere, stoere lis he? ja. dit. Het is geen tv, dus ik leg mij zo. Nee, maar daarom in. probeer ik het ook even een klein beetje te, te vertellen wat er staat. Uh, want zij woont in het museum, hè? Ja, Liz woont in ja. het museum. Ja. En die... Uh, ja, goed, je zou een paar regeltjes kunnen lezen... maar daar heb je hier geen tijd voor. Want nee, jullie nee, hebben natuurlijk weer nou ja, wat, wat, wat, de volgende. Wat ik zie is uh, de tekening die ook in het... Uh, ja, het Zandvoorts, uh, het Zandvoortskrantje staat. Hè. Ja. Dat is, uh, dat is Liz acteren. op het strand. Ja. Die dus uh, uh, rotzooi gaat he? opruimen. Nou, daar gaat het inderdaad ja. uh, over. Okay. En het heeft eigenlijk te maken met plastic. Kijk, plastic kunnen we natuurlijk nooit meer uh, bannen. Nee. Maar we kunnen wel proberen om het te hergebruiken. En het is geen belerend boekje. Het is eigenlijk spelende wijs. Mm -hmm dat Liz besluit een plan op te pakken om met alle scholen het strand schoon te krijgen ja. en naar een recyclefabriek te gaan en dan wordt dat voor vanaf drie jaar uitgelegd wat een recyclefabriek is ja. en wat milieu betekent ja. en wat je met plastic kunt doen ja. en het is te ja. hopen dat die kinderen daarmee uh, zeg maar een soort uh, niet, niet alleen maar een bewustwording... maar ook een introductie krijgen van het feit... dat je je rommel gewoon kan opruimen. Ja. En, en als ze dat dan meenemen... de rest van hun leven... dan worden ze ook niet meer als ze 17 of 16 zijn... en ze zitten op dat bankje op de boulevard zijn ze dan niet meer geneigd om dat dan gewoon zo weg te gooien, maar dat ze dan even naar die prullenbak lopen ja, om het precies. te gooien. En ook uh, uh, de hergebruiker van, want ja. een mork, vork en een fred fles en een tante dop, waar ja. dat ook in het boekje voorkomt, die worden dan bijvoorbeeld een uh, fred fles stuitenbal in de recyclesfabriek en, ja. uh, ja. en een, een, een klimhekje ja. van uh, tante ja. dop en ja. noem het allemaal maar op. Ja. Er de, de zitten best wel hele leuke items in voor een kind zodat ze nadenkt. Ja. En dan heb je een, uh, een editor die dan even één woordje toevoegt. En dat vond ik briljant. De kinderen vertellen het door aan de andere kinderen. En die ook weer aan hun vriendjes en aan hun ouders. Stik. Kijk. Boom. Ja, ja. Wow. Ja, hoe goed is mijn ja. editor? Ja, ja, leuk. Maar Jan, wordt dit op scholen voorgelezen? Nou, ik of... heb geen flauw idee. Nee. Ik, uh, Zou wel leuk het is zijn, dus, geschreven in liefde. Ja. Het is omarmd in liefde. Uh, wat ermee gebeurt, hoop je alleen maar dat dat... Uh... Uh, zich spreidt. Er is al heel veel over duurzaamheid voor kinderen en dergelijke. Ja. Dit is een, een, toevoeging. een bescheiden aanvulling, ja. zou ik maar zeggen. En hoop dat dat gaat verkopen als een tierenleer... Ja. want dat komt ook het dat museum moet, weer he? ja, ja, Ik kijk, kijk, moet dat zeg je, maar er komen natuurlijk mensen uit heel Nederland hier... Hè, ja. en ook van het buitenland. Dus het mooie zou zijn dat als die mensen hier komen... en dat boekje zien en het dan meenemen... dat misschien in hun eigen omgeving ook kunnen gebruiken... En het zo een wat grotere bekendheid kunnen geven. Ja. En misschien kan het met een aanpassing in hun eigen dorp gebeuren. Of het kan gewoon jouw boekje dat dat straks in heel Nederland komt te liggen. Ja, dat zou een, dat dat dat zou zijn, een mooie wens zijn. hè? Ja. Nou, iedereen deze is uitgesproken. Ja. ja, en iedereen mag dromen. Uh, wat eigenlijk ook de, de functie van Liz het museummeisje heeft. Dat is dat als jij andere scholen krijgt voor de, um, het uh, stukje educatie in het museum, dan lees ik dus... lees het museummeisje voor... Mm -hmm. met een mandje... Uh, met al haar uh, plastic vriendjes, ja. die eigenlijk naar de recyclefabriek moeten. Dus je geeft ook andere scholen een stukje mee, waarin ja. dat boekje misschien ook meegenomen wordt voor een tientje. Weet je? Ja. Het is een bescheiden bedrag ja. voor een lief, prachtig, duurzaam boekje. Ja. Ja, dus ik graag. denk dat er ja. in jouw omgeving al heel veel mensen zullen zijn die moeten dat boekje ik hebben. Ik denk het ook. Ja. Ik, denk ja. ik ook. Ja, ja. Maar Jan, en vanmiddag, wat gaat er gebeuren? Nou, vanmiddag heb ik geen idee. Uh, we hadden bescheiden gezegd. Nou, nou, we gaan het uh, uh, de presentatie in het museum om vier uur, ja. uh, van vier tot vijf. Dan moet ook iedereen weg zijn, want dan gaat de deur dicht. Oké. Okay. Uh, hadden eigenlijk verwacht dat we gewoon misschien met tien mensen daar zouden staan. Naar de het. Vergeten. 200, 250 boekjes en dan uh, oh. kijken wat er gebeurt in de loop uh, van uh, Sinterklaaskerst. Ja. Maar ik heb al zoveel mensen gehoord die komen. Dus ik vrees dat... Uh... De eerste druk gelijk die, die is... weg is. <laughs> nou, wat zou dat kikken zijn? Maar nee, dat is een beetje euforisch. Maar ik denk wel dat het heel leuk, heel leuk wordt vanmiddag. Ja, dat denk ik ja. ook. Ja. Ja. Nou, duizend boekjes moet je zo kwijt zijn. Ja, nou, keep ja. on dreaming. Maar het is een mooie effort. Ja. En het is ook met de feestdagen. Je ja, zit ook heel... heel he, een oproep bij deze voor de kerst, mensen om ja, dit voor hun dan. kinderen... Voor alle opa's, oma's, ja, tante's goed. en met ouders. Het is een boodschap. In liefde. Ja. Juist. Dus mocht het museum ja. dicht zijn, ga je gewoon naar Bruna en dan ga je haar. Ja. Of naar Plonis. Of naar Plonis. Precies. En dan laat je gelijk je haar even ja. meedoen. doen. <laughs> Hoe goed is dan dat dan? goed in. Ja, leuk. Heel leuk. Jan, nou, helemaal top. Ja. Ik denk gewoon dat dit een, een, een succes wordt. Dat kan Ik niet denk anders. Denk ook. Ja. Kan nou, niet anders. We gaan ervoor. Ja. ja? Dankjewel voor ja. Je, Dank je, dankjewel je komst. Dank jullie voor dankjewel, jullie belangstelling. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, dankjewel. Gaan, uh, Luisteren We gaan luisteren dream, naar, hun, zeker. Uh, dream. naar naar het naar het circus Samson en Gert. Hey, <laughs> tot I zo. De dream van Abba. <laughs> Leuk. Op een mooie zondag zagen wij een circus op het plein. En de riepen, hooien zitten circus, dat is plezier voor groot en klein. Dat zijn clowns en acrobaten en spektakel en kabaal. Dus we kochten gewoon een kaartje en we zongen allemaal. Ga je mee, ga je mee naar het circus? Want het circus, dat is top amusement. Ga je mee, ga je mee naar het circus? In de circus stem Heel de circus stem Zat vol met hooggeëerd publiek Maar de stem zei sorry, sorry De artiesten die zijn ziek Het was maar goed dat onze sangsen een oplossing verzong Zeg van, laat ons hetzelfde moment eens al die masker om. Ga je mee, ga je mee naar het circus, want het circus dat is een amusement. Ga je mee, ga je mee naar het circus, naar het circus in de circusstad. Nog altijd over praat. Samson was de directeur, en Gertje was de acrobaat. En meneer de burgemeester was de clown, dat ging perfect. En mevrouw die zorgde voor een olifanten-uit. Een geroffel op de trommels, en toen zei de directeur: Kom nu meneer de raaf, meneer de raaf is de jongleur. En hoewel we geen van allen durfden dromen dat het kon, vloog tot slot meneer Spaghetti uit de loop van een kanon. Ga je mee, ga je mee naar een spelertoes. Want het cirkel is toch ga je mee, ga je mee naar het circus, naar het circus, in de cirkel ga je mee, ga je mee naar het circus, Want het cirkel is top amusement. ga je mee, ga je mee naar het circus, naar het circus, in de Zo we hadden het over het circus. Ja. Welkom, Vladimir. Welkom, Irada. Irada. Dank je wel. ook. Oh ja. Dank je wel. Oké. Okay. Now I did it without... Uh... Now, it's, yes. Now it's good. <laughs> Oké. Okay. Zo, um, so, we beginnen een beetje in het Nederlands. En we zullen ja. af en toe een ja, beetje en toe. Engels uh, doen. Omdat Vladimir uh, zijn Nederlands is... Uh, mm -hmm. uh, Redelijk, maar niet goed genoeg, vindt hij zelf trouwens. Maar misschien is het, valt dat nog wel mee. We zullen het zien. We zullen het zien. We gaan het hebben over de, het, het jeugdcircus school. Dat ja? is elke woensdagmiddag in de blauwe tram. Ja. Um, je, je was al eerder daarmee bezig geweest. Maar dat is niet helemaal uh, goed uh, gekomen. Want er was te weinig. Te weinig ja. Uh, ja, klopt. animo voor. Ja, uh. En nu heb je een betere ruimte. Ja. En um. meer mogelijkheden. Ja. Vertel. Also, ik, ik, ik schaam me ervoor dat ik nog niet zo goed Nederlands spreek. Ik vind dat je keurig yeah. Nederlands spreekt. <laughs> ja. Ik read, I read uh, the, van het boekje. Van het boekje Is het uh, yes, de docenten van de de zij helpen me to, uh, uh, because we zijn nu in Nederland, dus het so is beter dat we praten Nederlands, ja. Yeah. Goed zo. Uh, so, yeah. uh, uh, Dat zal straks met de kinderen ook nodig oh, zijn. Ja, dat is heel belangrijk, ja, ja heel belangrijk. Dat komt omdat in het circus... Ja, in het circus, ja. Ja, in circus, yeah. ja. Om te oefenen, oefenen. Je moet Ook goed, ja, oefenen. Ja. Ja. Ja. Maar het is Daarom... voor kinderen ook goed, want ja. dan moeten kinderen ook goed luisteren. Ja. Ja. Omdat je ja. Nederlands misschien niet zo heel erg goed is, maar als ze heel goed luisteren, kunnen ze altijd horen wat je zegt. Ja, ja but we also in circus disciplines we uh, we can show. Yeah, yeah. Then, ja, En dan kiezen, kijk, en ze begrijpen het snel. En ook, deze uh, they... uh, kinderen uh, spreken Engels. Ja, soms. soms, Veel kinderen. Yeah, Veel kinderen. Het is het voordeel van het zien van televisie en dat soort dingen. En dat hier... Uh, give uh, lessons in uh, Rotterdam in Koderz. Ja. Hoe kun hoe kun voor de kunsten, voor voor de kunsten, circus art, ja. Koderz. Yes. Künsten. Künsten. No, not for the, maar, stu for the students, for the adults. Students. Yeah. Yeah. Maar daar is uh, ook Engels. Ook dat Engels praten. Yeah. Yeah, international zijn. Maar yeah. okay. yeah. yeah. yeah. so. ga verder yeah. in, je, in je opgeschreven <laughs> Nederlands, <Yeah>. want je hebt <laughs> het heel goed yeah. om. <laughs> uh, so, uh, yeah, uh, uh, Dat komt omdat in het Circus iedereen uh, uh, Engels spreekt. En uh, wij werken ook om de. Wat zegt Vladimir? De Hogeschool uh, uh, voor de Kunsten in Rotterdam Codex. Dan spreken de studenten ook Engels. Um yeah dat zijn internationaal Zij? ja? Ja, ja wij zijn gestopt met uh, rondreizen uh, na dertig jaar omdat de kleinkinderen naar school moesten. Aha. Ja, yeah. en wij missen het circus en willen uh, onze ervaring uh, doorgeven en hebben een circus school in Zandvoort oh. <laughs> Heel ja, open goed. op de woensdagmiddag. Ja, ja. En wij uh, voor kinderen uh, vanaf vijf jaar en wij leren ze ja. ja, alle circusdisciplines Dat is natuurlijk altijd goed, hè? bewegen ja. is altijd goed voor kinderen. Ja, en wij proberen uh, een keer. Uh, before? One year ago? Ja, een ja, ja. ja, jaar geleden. Ja, geleden. een jaar geleden. En dan was het niet, niet, niet, niet zo... Ja, en dan was het stop. En dan de maar nu in de blauwe tram? Ja. Nu, nu komt weer langs. Ja, maar nu wij ook missen onze uh, kleinkinderen. Dus so ze zijn zo so goed, zo so lief. So Waar zijn je kleinkinderen? Die zijn op reis? Uh, Ouder? Ja. In de circus? Nee, nee, nee, nee. Nee, in... Uh, in... Uh, Waarom? Nee, no, nee, no, nee. in welke school? Deunrus. school. Oh, in de school? Ja, in, de Zandvoort. Duinruis, in Zandvoort. Ja, Duinroos school. Okay. Een, een kleine in Duinroos en één was in Grotebach school. Ja. Ja. Maar goed, jullie wonen dus nu in Zandvoort? Ja, ja. En hoe lang zijn jullie al hier? De hele... Uh, because, uh, wij werken ook in het uh, uh, stadscircus van Moskou, dat was de Dutch company, en dat was van 1999. Het uh, um, uh, is almost 20 jaar. wat was jullie act? Ja, uh, Mij is uh, trapeze. Trapeze. trapeze. Ja, en oh. mijn man is clown. Oh. <laughs> met oh. maar dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Ja. Om met kinderen aan het werk te gaan. Ja. Hè? Ja, ja, Want ja. je kunt inderdaad de, de flexibiliteit van ja. de trapeze. Ja. Met een beetje ja, een humor, humor en gekkigheid ja. van de clown. En als je dat combineert. Dat is natuurlijk wat kinderen aanspreekt. Ja, het yeah, uh, right. th is absoluut goed. En dit is wat is voor de kinderen. Dit uh, circusdisciplines. Dit uh, is heel goed als ze kunnen jongleren, balansen, stretching, or acrobatics. Dit th is heel goed voor alle kinderen. Ja, yeah, voor alle stretching. Het is heel, heel, heel, uh, heel, healthy. heel, ja, ja. is heel, heel, heel, ja, voor de motoriek, Matoriek is heel goed voor de viskunde. Ja, voor ja, de... De coördinatie, hè? Oh. Ja, de coördinatie van handen en voeten. Ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk kinderen, ik, ik weet dat uit eigen ervaring... kinderen die bijvoorbeeld niet gekropen hebben, wat gebeurt, hè? Er zijn kinderen die, die kruipen niet. Die hebben vaak een achterstand in de coördinatie van hun handen en voeten. Wat ze wel nodig hebben, wat, hè? dat heb je nodig in je leven. En dat zijn natuurlijk dingen die je ook bij jullie uh, kan doen. Maar nog even over die woensdagmiddag, hè, mm -hmm. dat jullie die school uh, hebben. Uh, het is in de blauwe tram. Ja. Elke woensdagmiddag? Uh, ja, vanaf, uh, vanaf uh, half twee. Half twee? Half twee. Ja. Uh, half een, half een, een oor. Oor. Eén uur. Eén uur, ja. Eén uur is genoeg. Yeah. No. Ja, uh, is niet, niet genoeg, dat uh, uh, is voor... Voor de kinderen is dat... Uh. Uh, uh, last year we did one and a half, en we zien de kinderen get a beetje watered. tired. Ja, yeah. zo yeah. yeah. so nou ja, misschien dat je voor de kinderen die het wel langer uithouden... Hè, dat daar een mogelijkheid is om het een ja. klein beetje te strekken. Ja. En de andere kinderen die na een uur zeggen het is genoeg... dan is het ook uh, genoeg. Ja. En ja. hoe kunnen ze zich bij jullie aanmelden? Oh. de blauwe tram, hè? Weet yes. de blauwe tram. Ja. Je ja, ja, ja, de blauwe tram. Ja, de blauwe tram. Dat kun je dus bij de blauwe tram. Je mm -hmm. kan dan daar bellen met de blauwe tram. Ja. Maar je kan ook kijken naar info at de blauwe tram-zandvoort.nl. Ja, daar kun je naartoe mailen. En daar kun je naar, naar mailen. De oh, dat is de informatie. Dus, ja. Ja, okay. En je kan ook bellen met de blauwe tram 023 3040 700. Maar je kan altijd naar Pluspunt in Noord en bij de Blauwtrem langskomen en ja. vragen. Wij proberen een uh, beetje te promoten, maar we zijn uh, heel goed uh, teachers, maar ja? niet goed. Voor de promotion. Voor yeah, nee? yeah. oh, je eigen ja, promotie. Ja, ja. ja. ja. ja. so, maar goed, jullie hoeven ook niet meer. Hè, jullie de zijn treden. gestopt uh, nee. met de optreden in het ja. circus. Ja. Ja. Dus wat je eigenlijk nu doet, is voornamelijk het doorgeven ja. van jullie ervaringen ervaring. En ja. Jullie expertise. Ja. Ja. En ja. dat nu aan, aan kinderen meegeven. En ook leren dat, uh, dat je je uiten, ja. Dat dat heel goed is. Ja. Ja. En belangrijk is. En belangrijk, ja, heel belangrijk. hebben hey, eigenlijk ja. nog wel? Спасибо. Uh, doe jij uh, nog wel uh, aan de Nederlanderse? Uh, uh, uh, ja, nee? ja uh, we, we ja? was last year in uh, uh, Rotterdam, uh, Ahoy werken. Oh? Okay. Ja, okay. Twee, ja, en uh, misschien ja. Uh, volgende keer, uh, volgende jaar ja? ook. Voor uh, ja, dit jaar wij, uh, we say please uh, stop. We werken ja. Twee, twee keer. Twee keer. Ja. ja. ja. En, uh, nu pauze <laughs> en, dan, ja, en, weer en dan. En dan misschien... jij als clown ook? Ja. Ja. ja maar ja? ja, ik begin like uh, gymnast uh, ja. gymnastiek ja. acrobat Acrobatie, en acteur ja. ik werk uh, centric dit is uh, mischien met combinatie uh, oh. combinatie ja, met acrobatiek en met, met humor met humor, met, yeah. met humor. Met humor. Mm -hmm. ja ja ja ja en circus school ook en ja, ja. uh, we have diploma ja. Uh, ja, ja. twee diplomen. een holland diploma. Ja. En yes. ja. <laughs> uh, um, we werken al half, half the world. Half de wereld. Van de Greenland tot Zuid-Afrika. Ik ben je dan hier in Zandvoort ja. gekomen. Yeah. Uh, Hoe kom? Ja. Yeah. Uh, was voor uh, for stadscircus uh, Stads van Moskou. Yeah. We hebben hier in een Winterkwartier. Uh, Winterkwartier in het circuitpark. Park. Ja. altijd kom hier. Ook dat komt geld de boss. Okay. Uh, Hans Ernst. Hans Ernst, ja. Hij helpt ons. Ja, en Ja, hij heeft ja. uh, ja, uh, ons ja. uh, ja. stay om ja. goed contact met hem En ga je veel jaar. Het was samen met de circus. Uh, ja, ja. grote vriend. Ja, grote hij yeah. was hier in Monte Carlo, Monaco. Oh. In het circusfestival. Dus so hij was uh, like. heel, heel goed persoon. Yeah, ja, heel ja. kind. Ja. Ja, ja, heel lief. And, uh, dus je bent eigenlijk door Hans Ernst en dat hier. het staatscircus hier, hier, zeg is maar, ja. in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. En daarom, uh, en wanneer wij komen in Zandvoort, wij, we think it's home. Thuis. Yeah. Thuis. Thuis. thuis, ja. Thuis, thuis. Ja. heel warm. Ook, ook, <laughs> ja. Daarom herkenbaar hoor. Dat is voor mij ook zo gekomen. Ja? <laughs> zo ben ik ook gekomen hier, hier. He? Ja, is hier. Ja, het It's a very nice town. Kind people. Ik ja, vind kinderen ook uh, in de in school hier. Ja. En ja, jullie ja, kinderen school. zijn hier ja. ook naar school. Ja, ja, kleinkinderen. Ah. kleine kinderen. Ja. We hebben een zoon. Ja. Is groot. Ja, uh, en hij werkt nu. Jullie uh, zijn nog zo jong. Ja. Ja. We daarom hem. we from circus ja. ja, daarom. Dit is goed voor de... Het circus houdt je Yes, Keep us young. Ja. Ja, ik was jong. Ik heb meer dan 40 jaar in circus. Veertig ja. jaar? Ja. Mm. ja. Oh. ja. Uh, Als klein, uh, uh, Als klein uh, heel jong al. Hè? Ja, van, uh, van, van, van... Maar de, maar de familie? Ja. De vader fa familie? Nee, nee. nee? Mijn zoon heeft familie van de circus. Oh. <laughs> en kleinkinderen hebben, maar ja. wij de uh, first. Ja. Jouw ouders, jullie zijn start. de eerste van yes, het first, eerste ja. generatie. Ja. En nu hebben elkaar wel in het circus ontmoet... Uh. I, you met each other in the circus? No, yeah, in, in circus circus school. school. Oh, de, school. Oh, de school. Ja, van ah. de circus school. So yeah. You are uh, school sweetheart. Ja, ja, ja. Ja. gaat dat. ik dat. En jullie kinderen zijn ook, kleinkinderen zijn ook uh, circus. Vinden uh, um, ze uh, het leuk? De kleinste hij wil, maar we see that. Uh, yeah. he, I, I, here is like in, in now in this moment circus little bit hard. Because with the problem with the animals, you know, oh, yeah. and they okay. yeah, go, yeah, yeah, yeah. yeah, that's why yeah. little bit, is. Yeah. Yes. Okay. So we want for them uh, maybe it's uh, maybe it's more stable life. Okay. Yes. <laughs> circus is mooi. Ja, yeah, want jullie weten yeah. hoe hard het uh, het leven ja, is hè van de circus. Ja, yeah, wij weten heel goed. Altijd weer op nieuwe spullen. Jongling eh goed voor kleine kinderen en pantomime een beetje dansen. Nou, ja, de kinderen, de verlegen kinderen, die kunnen op die manier ook leren om zich te uiten. Hè? Ja. En als je het misschien niet op een, nou, op die een kan het standaard manier het doet. doet, dan kan je het op een andere manier uh, je expressie uh, tonen. Ja, en wie want heel belangrijk information: we want in, uh, uh, in december maken met onze kinderen een beetje, beetje klein uh, show maken. Ja. Dus jullie ja. werken het hele jaar voor naar een kleine show voor de voor ouders. Van, ja, ja, voor, voor de ouders, ja, ouders. Kom oh, yes, en uh, kijk wat, wat ik heb geleerd. Ja, ja, ja. Nou, ja toch? Ja. Ja. Hartstikke. <laughs> ja. Enig. Nou, uh, ik, ik wil eigenlijk nog even een keer het herhalen. Wat? Uh, wat we gezegd hebben, uh, we beginnen dus uh, die, mensen kunnen bellen ja. naar de blauwe tram. Dat is 023 uiteraard uh, 3040700. Uh, het is uh, acrobatic en fantasy, hè? Ja, dat kunnen ja, ja, ja, ja. Het is vanaf ja, is vijf mee, jaar. Ja. Elke woensdagmiddag vanaf half twee. Ja. Uh, dus een handstand doen en balansen, jableren, herials, acrobatiën. En dan de ik -like uh, danser. Ja, ja. Was, so ja, ik ook een beetje ballet, ballet, oh, ja. Combinatie. Ja, combinatie. Het is ja. Dus een, uh, dat kost 30 euro per maand. Per maand, month, ja. Dus oh. Oh, eerste maal vrij, uh, okay. gratis. En dan is mensen niet niet ...zodat so they can pay per day. Per keer. Per keer. Okay. Okay. 57 yeah. Per keer. Okay. Oh, okay. oh, dat kan okay? ook. Nou dat ja, kan ook. Kan dat is hartstikke ja. mooi. Ja. Uh, info at de blauwe tram. ...zandvoort.nl Daar is waar ze ook nog kunnen, maar loop gewoon even binnen... ...bij de Blauwe Trim en ja. vraag daar de informatie. Ja. We wensen jullie heel veel succes. Ja. Dankjewel. En dan, wij zien elkaar elke woensdag even. Jullie spreken best goed Nederlands, hoor. Ja, en... ...het uh, is ja, heel belangrijk verloor. nu voor, ja. voor, voor ons... Ja. Ja. ...en voor wij je, je kleinkinderen. Voor de, nou, kleinkinderen ja. heel goed praten. Ja, ja. ja. ja heel goed. Geen, ja. Geen ja. probleem. Als jullie kan Ja, ...wij... Ja. Uh, teach. Uh, uh, onderwijzen. Uh, ja, onderwijzen. Ja, onderwijzen ja. voor jou. Ja. Weet je een beetje oh, Oké. Okay. <laughs> ja, nou, we willen wel oh, Russisch ja. ja. ja. ja. dan, hier uh, okay. uh, <laughs> okay. Dat is Goed, we gaan luisteren. Dat is Dalida met Gijo Lamoroso. En dat zijn. Leuke. Dankjewel. Dankjewel Dank je wel. Dank je wel voor jou. Dank je wel voor jou. Ik ga je vous raconter avant de vous. Jeongetra min on va tous les samedis à jouer et chanter toute la nuit Giorgio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 Une riche américaine grand à grands coups de jetève. Lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousons. Lui disait-elle jusqu perdre jusqu'en perdralise. Souvoil à voilà la gazon, avec une embauche. Une et op 106.9, straks meer.